10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Negen Catalaanse politici zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Het Spaanse hoge rechtshof legde straffen van 9 tot 13 jaar cel op. Drie anderen werden alleen schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid en hoeven niet de cel in. Onder de veroordeelden is niet de voormalig regio-president Puigdemont. Hij is naar België gevlucht. Verwacht wordt dat Spanje opnieuw werk zal maken van zijn uitlevering. In Japan zoeken reddingswerkers naar mensen die zijn vermist na overstromingen door een orkaan. De autoriteiten waarschuwen voor modderstromen. Het dodental is opgelopen naar zeker 40. Er zijn bijna 200 gewonden en nog zeker 16 mensen worden vermist. Volgens de Japanse premier Abe moeten nog 30.000 mensen worden geëvacueerd. Hij heeft opgeroepen tot hulp voor de getroffenen en een speciaal reddingsteam opgezet. Onder de honderden IS-strijders die zijn ontsnapt uit kampen in Noord-Syrië... zijn geen Nederlandse IS'ers, zegt minister Blok. Hij is in Luxemburg waar hij met zijn Europese collega's... praat over een antwoord op de Turkse inval. Blok zei dat hij zich grote zorgen maakt... en hoopt dat de EU een helder signaal afgeeft. Eén van de opties is een Europees wapenembargo... maar de EU-lidstaten zijn het daar nog niet over eens. Het is onveiliger geworden op de Nederlandse snelwegen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid denkt dat dit komt omdat er minder politietoezicht is. Het aantal ongevallen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld en er zijn ook meer doden bij gevallen. De opsporing van crimineel gedrag in het verkeer zou meer prioriteit hebben gehad dan het handhaven van verkeersregels. De onderzoekers noemen dit zorgwekkend en vinden dat het aantal controles omhoog moet. Het weer vanuit het zuiden bewolking met regen of motregen vanmiddag vanuit het zuiden weer droog. Het wordt 14 graden in het noorden tot 23 in Limburg. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van deze spits. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zorgt de nasleep van een ongeluk nog voor 20 minuten onthoud staat nog vast tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Zaanstad heb je ook nog 20 minuten vertraging bij Osdorp. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 En Dabski. En natuurlijk, uh, ja, daar werd hij groot mee. Hè? Echt uh, In de jaren negentig was dat een grote hit. Dus ook een beetje in de tijd. Jij vindt dit soort muziek wel, wel grappig gewoon. Ik vind, dus van... uh, Ja, ik heb, ik heb toevallig een, een nieuw apparaat, een nieuw ja. radioapparaat. En daar kan ik een stickje in stoppen. Ja. Zo'n uh, USB-stick. Ja. En ik had zo van: ik wil deze wel graag op dat USB-stickje. Heb je er ook een, bijvoorbeeld iets met deze plaat? Ja. Ook zo'n lekkere klassieker. Ja, heerlijk, ja. Felix. Dat doet me aan de tij tijd denk dat ik in de donkere krochten in Antwerpen uit geweest ben een keer. Okay. Dat was een van de oude theater en daar hadden ze een discotheek van gemaakt. Wat dat was heel echt apart. Het was. was echt een duistere hol waar ja. de muziek draait. Een beetje achterhaald. Heerlijk. Het was toen wel lekker deze muziek. Ik, nou, ik, had ik had vind me, het nog steeds lekker. Ik kan me nog erin Bijvoorbeeld uh, Stacker Humanoid. Dat was ook zo'n plaat. Dat ik denk van, yes man, wat een vette shit is dat gewoon. En als je het nu hoort, dan denk je toch vaak van, nou ja, het is een beetje achterhaald. Ja. Het is een beetje, een beetje meer. Maar dat is dus wel het voordeel van het zijn bij een radio, uh, van je hobby uh, iets leuks gaan doen en dat je met elkaar de liefde voor muziek deelt. Want dat is het gewoon echt. Ja, alleen de liefde voor... Uh, ja, ik krijg een leentje binnen gewoon. Is ja. even kijken waar het Zal ik ondertussen eventjes uh, nog een artikel lezen? Die wil ja. ik jullie zeker niet onthouden. Ja, dat is want er is een Russisch-orthodoxe uh, priester. Die ja. heeft dus geregeld vanuit een vliegtuig... om wijwater over een Russische stad te gooien... in een poging om de buitensporige alcoholconsumpties de kop in te drukken. Echt werken? En er staat ook echt als, als, als kop ook van... Priesters dopen stad met wijwater vanuit lucht om alcoholzucht en sekslust te blussen. De priesters gooiden vanuit een gouden kelk, via een luik vanuit een hoogte van 300 meter, 70 liter wijwater over de stad. 70? Over de, ja, over de stad. Het ver. En de druppels, okay. heilig water, okay. moeten de inwoners helpen om nuchter te worden en niet meer naar de fles te grijpen. Al dus de priester. Binnen september wordt altijd op veel plaatsen in Rusland de dag van de nuchterheid gevierd, okay. gericht op de gevaar van het gebruik van alcohol. En in het ver giet uh, dus al sinds 2006, dus de geestelijke. het water over de hoofden van de gelovigen. Maar het helpt niet echt. Nee, dat snap en dit ik. jaar staat de teller al op 4300 mensen die overleden zijn. En dat is ongeveer 17% al meer dan vorig jaar. Jezus. Ja, dat het is straf. echt niet te geloven, dit hè. Nou goed, we zijn <laughs> op zoek naar de verbinding met Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, zit daar. Ik zit even kijken. Ik gooi de lijnen open. Ik, uh, hoor ik iets? Goedemorgen, Hoogland. Goedemorgen, Hoogland. Jawel. Een heel verstandig. Graag gedaan. Hoi. Goedemorgen, dit is Goedemorgen Zandvoort. We zijn een klein beetje verlaat omdat we wat problemen met de techniek hadden. Maar vanuit het gezellige Hotel Hoogland aan de Watertorenplein is dit Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 12 oktober. De techniek deze week is in handen van Jelmer Koper. Dankjewel Jelmer dat je het toch voor elkaar hebt gekregen. Het was even een beetje ingewikkeld, maar het is gelukt. De muziek deze week was in handen van Cor Draaier, de redactie Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. De presentatie deze week, Leon van Es. En Irene de Jager. Goedemorgen Leon. Goedemorgen. Wij gaan zo meteen beginnen met Gerard Scholten. Die hebben wij gevraagd om een beetje te vertellen over wat er allemaal aan de gang is in de waterleidingduinen. En dat is een heleboel. Dus ja, de, de mannen zijn los. Ja, de mannen, de de mannen ja, ja, gaan ja, ja. los. Zandvoort met waterleidingduinen. In. Goes wild inderdaad. Ja. En dan eindigen we het eerste uur met Harm Rijksen. Hij is senior medewerker van het ontmoetingscentrum voor ouderen Juttershart. Dan hebben we een kleine pauze en het nieuws. En het tweede uur. Stappen wij eerst in de trein met Belinda Geurensen, de nieuwe verbinding van de Formule 1? En vervolgens gaan we met Erik Weijers van het Circuit over. Wat is er allemaal gebeurd en wat is de status van dit moment? Ja, en dat is best wel veel, denk ik. Ja, en we moeten opschieten, want we zijn al een paar minuten kwijt. Dus. Ja. Uh... We gaan snel met Gerard beginnen. Ja, nou goedemorgen. De mannen zijn los. Ja, ja, jeetje mine. Ja, ik moest vanmorgen vroeg beginnen. En uh, ik denk ik, ik, ik ga gelijk maar mijn rondje rijden door de duin. Nou, er liepen toch al wat mensen ook, wat groepen. Op zoek naar die knurrende of burrelende. Ja, wat zullen we doen? Hè? Ik mag alle twee gebruiken. Okay, heel mooi. Burrelend is eigenlijk, dat, dat is bij de meesten bekend. He, dat, dat, dat, daar gaan we straks trouwens nog wat van horen. Ik heb, ja niet dat ik het zelf ga doen. Dat burrelen, maar ik heb, ik heb iemand gevonden die dat voor mij kan gaan doen. Oh ja? Ja, heel spannend wordt dat. Oh. En, uh, nou. ja, en, en, en wat het dan ook is, die mannen die met elkaar uh, ga, ga, gaan vechten, dus, uh, mensen thuis zien dat niet natuurlijk. Maar ik heb hier twee geweien op de tafel liggen. Die ga ik straks tegen elkaar aanslaan. Dat is dan eens een beetje het geluid zeg maar, wat, je, wat je dan hoort als je daar door die, door die duinen kruipt. En dan ga je richting het vliegersmonument, bij een heleboel mensen wel bekend. En dat, daar, je mag bij de paden af, bij ons gelukkig. En dan ga je kruipen, sluipen. En dan ga je gewoon naar die mannen toe. En die, ja, die gaan deze week gaan ze echt helemaal los. Want, hoeveel, hoeveel zijn het er eigenlijk? Heb je enig idee? Uh, ja, het heeft toevallig allemaal in de krant gestaan. Het Haarhems Dagblad. Uh, uh, die, die telling. Nou, we hebben in totaal zo'n ruim 3000 damherten. En uh, de, de verhouding is redelijk gelijk getrokken. Uh, de laatste jaren. Dus dan uh, schat ik in. Uh, ik weet niet precies de getallen vanuit de krant. Maar ik schat in dat er toch zo'n duizend uh, mannetjes zijn ook. Dus uh, Duizend van de damherten, mannen. Maar die doen niet allemaal mee. Hè? Want de jonge mannen die maken nog geen schijn van kansen. Oh, okay. okay. Welke leeftijd? Of moeten ze zich erin zetten? Ja, nou, de de, de, de hinders namelijk, die zijn na 18 maanden afvruchtbaar. Dus de hinders van vorig jaar, de, kalveren, de vrouwelijke kalveren, die worden nu al gedekt. Maar de mannen die moeten daar nog een paar jaar wachten. Die zijn na twee, drie, vier jaar soms pas uh, vruchtbaar en dan kunnen ze meedoen. En heb ik even een vraag. Hoe, hoe werkt dat? Is dat een bepaalde groep, zeg maar... waar één mannetje dan de baas of ja. De, de, ja. De, de, de big man voor wordt? Ja. Ja, dat, dat is dat... een groep. En hoe ja. groot is zo'n groep meestal? Ja, nou, dat, is, dat ligt eraan. Dat is, ik praat dan altijd over toernooiplekken. Want dat klinkt ook... Dat is, jeutje, toernooiplekken, weet je. Maar dat, zo is het ook echt. Je hebt bepaalde plekken in het duin. Dus rond dat vliegersmonument. Graaflandse bergen. Dat is dan verboden gebied. Dus daar hebben de herten ook nog alle rust. Dat vind ik wel heel mooi. Maar bij de vliegersmonument... Dan, dat is een eikenbos. Daar gaan de grootste en de sterkste mannen... dat noem je plaatsherten... die gaan in het midden. Die zoeken het midden op. En dan gaat hij... Uh, uh, bronskuilen maken. Dus kuilen waar hij dan... Uh, graaft hij uit. Daar plast die in... En aan de plas ruiken de hinders al potverdorie. Dat is een goede keer. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ah, het is ja, ja. Ja, ja. mogelijk? Hè. Gelukkig dat het... Maar eh, dat, dat, dat maar. geluid hè, wat ze dan ja. maken, dat burlen. Dus bro, burl, dat, dat, dat ja. geluid. ja, dat, Ik kan het niet, maar nee. Nee. dat ga je straks laten horen. Ja, dat is nee, maar wat? jij bent ook een vrouw. Dat ja, daarom. Is het, ja, maar ja. Ik heb wel een zware stem, dat weet ik. Maar dat kan ik dus gelukkig. <laughs> nee, ja. um, ik, wat is dan het... het wat, kijk, ze knokken met elkaar. Ja. Ja, dat doen ze met die ja. gewijen. Maar dat geluid, is dat dan imponerend? geluid wat ze proberen te maken? Ja, ze, ze, ze, ze, ze proberen dus de hinders te lokken. En de andere mannetjes, die horen ook aan dat uh, uh, ja, geknur of uh, geburrel. Uh, de kracht van... De kracht van, ervan, van, van uh, je ziet ook die ademsappel ook heel goed bij ze. Die dikke nekken. En alles bij elkaar. Ze horen het. Ze ruiken het. En ze zien het. Dan denken ze nou, dat kunnen we beter op een afstandje. Dan proberen ze het even goed nog. Hè? Want er zijn altijd uh, dus net zoals met, uh, met paarden. De hengsten. De, de leihengst, zeg maar. Ja. Er wordt altijd ook gevochten. die mag die mag de, die mag ja. de paarden de merries dekken. Dat is hier ook zo. Dus wat gebeurt er dan? Dan komen die hinders van buiten. Die proberen dus eerst... Nou ja, dat klinkt een beetje onvriendelijk. Langs de oude bokken te komen. De oude bokken die zijn verdreven. Hè? Die waren ja. misschien dat jaar ervoor. Die waren nog, stelden nog heel wat voor. Maar ja, die worden verdreven door die jongere mannen. De die kracht van hun leven. Maar dan in het midden staat er nog zo'n... Ja, ...acht, tienjarige uh, bok eigenlijk... ...of damhert... Ja, ...en daar willen die vrouwtjes graag naartoe... ...dat is de sterkste... En daar proberen die hinders naartoe te komen... ...maar die mannen die eromheen zitten... ...die laten dat niet zomaar gebeuren... ...die proberen ze tegen te houden... ...maar dan komen ze op elkaars territorium... ...en dan krijg je dus dat, dat, ge, dat gevecht... ...van die, van die, van die geweiën... ...ik zou het even voor thuis laten horen... ...dat, dat, dat klinkt echt... He, dat klinkt echt zo, hè? Ja, dat, dat is dat, heftig. Jeetje, Minnaar, Dat je echt denkt, wat is dat? Dan, en dan mag je... Je mag bij ons dus de, van die paden, dan sluip je daar naartoe. Want dat, <laughs> ja, dat wil je, dat wil je dat wel het geluid, Ja, letterlijk. Dat is een geluid, uh, en en, en, en, daar, en dan komt het uh, geburrel, of dat knur er ook nog bij. Even kijken of, of alles klaar staat. Lukt het, Jelme? Ja, We zijn heel benieuwd. Ja, is oh ja. ja. Oh, maar kun je dat hier ook laten horen? Ja, we horen? Ja? Mensen N -n -n horen. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dus. dat, dat kunnen wij niet nadoen, Leon. Nee. Dat gaat niet. Wij kunnen het wel verbergen. Dus nee, daarom, nee, nee. ik denk, ik neem maar een cd'tje mee. Daar staat het nog precies op. Maar ik heb en... ook begrepen dat de, de, de mannen met meerdere hinders uh, ja, aan het werk ja. komen. Het, ja, je, je het is hebt een helemaal... totale strijd op dit ja, moment. Ja, je hebt dus helemaal niet zoveel mannen nodig. Hè. Want je, laten we je eerlijk zijn, als je zelf uh, 100 damherten hebt. en je hebt daarnaast 2000 uh, hinders. Dan, dan, dan, dan, dan worden ze ja. allemaal gedekt. Het is echt uh, zo gauw ze vruchtbaar zijn. Hè? Na die 18 maanden is het echt 90 tot 95 procent kans dat ze gedekt worden. Want ze worden niet één keer beslagen. Maar ze worden wel drie keer beslagen. In ik meen uh, 15 uur tijd zo. Ze zijn 15 uur vruchtbaar in die drie weken. En dan die 15 uur. Ja dat ruiken die, dat die mannen. Maar wordt dat dan maar door één uh, bok gedaan? Of zijn er dan meerdere bokken die ja, die dame bespringen? Ja, om het maar zo... Ja. Onzienlijk ja, meestal die ene bok. Hè, als die sterk genoeg is, dan houdt hij die, die roedel op bij elkaar. Ja. Maar ja, het is, er zijn zoveel mannen daaromheen die ook een graantje mee willen pikken. Dus op een gegeven moment is die, is die, is die, die bok is ook een beetje moe. Dat is ook wel leuk voor de mensen. Als ze bijvoorbeeld, het is nu het toptijd, tussen de 10 en de 20 oktober. Dan ga je naar de 20ste. Dan zie je die grote mannen... met hun kop gewoon op het gras liggen. Helemaal kapot, bek af. Yes. Echt waar. Want die, die, die zijn al een maand bezig... met die bronskuilen. Die, die, die, dus die hebben al een maand bezig zich vol te vreten. Dus dus alles daar. Ja, dus die zijn gewoon helemaal kapot. We hebben nu bijvoorbeeld... dat is wel triest, maar in... Uh, het vuur van de strijd... vinden we ook af en toe een oude bok... of, of iemand met de hartproblematiek... Ja, ja, dat heb je bij de herten ook. Die vinden we af en toe. Het is het klaar. Is, het is net de die, die heeft zijn tijd dus is, gehad ja, en het ja, is ja, over ja. en sluiten. Dus het is nou gewoon een spektakel. Ja. Bijna de leukste tijd van het jaar. Ja, nou, ik, straks in de winter, dan mag ik meestal ook weer komen van Gerry. Ja. De wintergasten, dat is ook heel mooi hoor. Dat is, dat is weer voor, meer voor de vogelaars. Hè. Dan ja. komen die wilde zwanen, de zaagbekken, de brilduikers. Dat is dan weer meer, niet zo'n spektakel, maar wel weer mooi genieten. Om te dat zien. Ongelooflijk. Ja. Uh, ja. Verschillen door het hele jaar heen ja. binnen de waterleiding. Dat nou, ja. gebeurt eigenlijk altijd wel ja. wat. Voor ja, uh, ja. nu is er natuurlijk bijvoorbeeld de paddenstoelen, hè? dat is nu ja. de tijd. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Heel mooi. Want ik, ik, ik zag zo verschrikkelijk veel verschillende. Dan zie je de zwavelzwammetjes, bijvoorbeeld de honingswammen. Dat, ja, de honingkleurig, en zwavelkleurig, dat is altijd wel makkelijk. De berkendoders. die zitten aan die berken vast. Die vreten die berken eigenlijk, er zijn parasieten op. Prachtig, omdat het zo nat is geweest, hè, nog steeds. Dus die paddenstoelen schieten de grond uit. Nou. En dan nog met die herfstkleuren. Ik was helemaal een beetje hyper vanmorgen. Want ja, alles bij elkaar. Nou, dit, is, het is dit, is prachtig genieten, dit is genieten. Vanochtend van was het uh, vroege vogels. Hè? Er was een, uh, een, is er een speciale. Uh, uitzending toch? Nee, nee, ja, dat ook. Maar is er ook vandaag nog een speciale uh, iets te doen in de waterleiding ja. Duinen, zeg maar. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik, In de kijk. agenda bedoel ik. Ja, in de agenda zijn, is er speciaal, maar vooral het VVV hier in Zandvoort, dat Zandvoort dat, uh, Coast Wild, hè? Ja, Zandvoort Coast Wild, ja. Dat, ja. dat, wild, dat, dat ja. gaat eigenlijk, iedereen kan individueel ook uh, wild gaan, <laughs> zeg maar, maar het VVV, die hebben een aantal excursies bij ons georganiseerd. Die gaan dus uh, op stap maar ik, ik zou gewoon zeggen ook individueel. Gewoon lekker bij de Zandvoortse naar binnen gaan. En dan uh, richting het vliegersmonument. Het is gewoon raak. Je hebt, je hebt, het is... is het makkelijk voor mensen die bijvoorbeeld daar nog nooit geweest zijn. Om, om zeg maar hun pad te vinden letterlijk. Ja. Maar ook weer makkelijk terug te komen. Ja, want bij de ingang staat een heel groot in, infopaneel. Een heel groot plattegrond. Nou, dan zoek je het vliegersmonument op. En Dat is eigenlijk, je gaat de brug over bij de ingang Zandvoortse En dan ga je rechts links af. Eerst een stukje rechts en gelijk links. Uh, de, en dan loop je er zo tegenaan. Ja, ja dus dat is ongeveer anderhalve kilometer. Oh. Uh, en dan, uh, dus voor kinderen goed te doen ook. Ja. En uh, ja, dat is in de agenda, wat je wat je ook zegt, uh, Irene, die, die al die perol discussies van ons, die zijn alweer volgeboekt. Ja. Dat gaat heel hard, behalve voor de kinderen is er nog een beetje plaats. Oh, okay, ja. Dus, ja. En de kinder dus. is de 17e, als ik zo hier ja. zie. Ja, donderdag de 17e. Uh, Bronst excursie met boswachten, kinderen van 8 tot 12. Ja. Ingang, Oranjekom en Oase. Ja. En uh, de kosten zijn 5 euro. Ja, precies. 5 okay. euro. En we gaan dus om half 6 naar binnen. En dan uh, vooral die 23ste. 23 oktober. Dat is volgens mij ook in de herfstvakantie. Ja, het Ja, is, dacht dus, ja, ja, ja. En Dan is er nog echt uh, veel ruimte. Dus, uh, en toevallig mag ik hem zelf doen. Uh, die die kinderexcursies. Dus uh, ja, dat is gewoon. Dan lopen wij dwars door het bos heen. We genieten gewoon van de paddenstoelen. Van de herfstkleuren. We komen overal al herten tegen. En dan richting... dat. Ja, dat, dat die, die, die, vliegersmonument, nou ja, dan hoor je ze al, dan komt, komt dat geknurren ge, of dan geburrel je tegemoet. Ja, ja hartstikke mooi. Het is, is heel mooi. Goed, dat is één ding en, en het is natuurlijk een fantastisch ding. Maar ik heb hier een, een, een, een boekje voor me, Struinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. En eh, wat ik daar tegenkomt, de oerbewoners van de Waterleidingduinen. Ja, en dat blijken beren te zijn. Ja, Vertel eens. Gigantische. Ja, ik zei de vorige keer al dat ik hier was. Ja? Ik zei, volgende keer ga ik het hebben over de bruine beer in de duinen. En het is al een tijdje geleden hoor. Du ongeveer duizend jaar na Christus zou hij daar geleefd hebben. En wat is er nou gebeurd in het Van Limburg Stierumknaal? Dat is een kanaal wat gedempt is door ons. Dat is heel wel in het zuiden uh, van onze duinen. Richting Slag. Daar is een meneer Kuiper is daar aan het zoeken geweest. En die heeft daar botten gevoerd. Van een edelhet. Zelfs een heel gewijn af van een edelhet. Een dus hele grote is een ander type het dan ja, die. Ja, ja. Die zitten op de Veluwe vooral. Die, die, ja? die zijn nog een keer zo zwaar als die damherten. En die hebben ook geen schoffelgewei. Maar die hebben echt van die, al, al, al die takken zeg maar, aan, aan hun gewei. En uh, resten van dat wilde zwijn. Maar vooral, wat wel heel bijzonder is: uh, botten van de bruine beer. En dat hebben ze dan met een of ander onderzoek in Leiden. Ze dat, uh, kunnen ze dat onderzoeken. En dat is het de Naturalis dat ze daar bekeken i, hebben? Ja, ja. ja, en de Universiteit van Leiden. Okay. Die, daar werkte je dan samen mee. En dat kwam dus uit dat het de botten waren van de Bruine Beer. Dus die hebben we nu ook uh, in het museum uh, van de Waterleiding Duinen. En uh, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Dat is wel zeker weer heel bijzonder. Ja, uh, ja dat hij uh, da daar geleefd heeft. En ja, waarschijnlijk uitgestorven door het... Uh, door door het voedsel en uh, voedseltekort. En door de jacht natuurlijk. Zijn er, als ik even terug mag naar die oerbewoner. Zijn er ook nog meer dingen gevonden. Behalve dan die botten van die beer. Die wijzen op zeg maar, dat dat bos al heel oud is. Bijvoorbeeld bomen of andere ja, restanten. Ja, er zijn andere restanten. Maar er is ook een... Uh, uh, ja, er moet een dorp... Een, een, ja, hoe zou je dat zeggen? Een dorp van de Saksen hebben ge... Ja, uh, ja in, in het Verlimmerstier. En daar hebben ze resten van gevonden. Dus de plus, heb ik misschien wel eens verteld... Ze hebben er ook kogels gevonden van... Bijvoorbeeld van Napoleon. Dat is dan nog niet zo lang geleden. Nou, maar goed, het is toch wel bijzonder. Uh. Maar dat was voor de jacht? Of want nee, volgens nee, mij is daar gevochten? Ja, nou, het, het paardenkerkhof, Daar was Napoleon gelegerd met zijn uh, cavalerie... En, dat, en daar sturen we de paarden onder ja, bijzondere omstandigheden, dus daar hebben ze die paarden begraven en uh, daarom heet het het Paardenkerkhof. En later de boeren die daar zaten, die hebben die botten gebruikt als afscheiding van hun, uh, oh. van hun weilanden zeg maar, en van hun akkertjes. En uh, Dus Napoleon die ging natuurlijk, die trok uh, Noord-Holland in, maar over die duinerij. Want anders zou hij wegzakken in het, in het veen en in de, in de natte grondlagen. Dus dat was een goede manier om uh, daar te komen. Ja, bijzonder. Naast de bruine beer zie ik ook nog staan dat uh, de grootste uilen ter wereld, de Oehoe, daar ook nog ja. uh, flink rondgezwommen, uh, rondgevlogen heeft om ja. te zeggen. En uh, zijn daar ook resten van gevonden, ja, of is dat gewoon uit overlevering van die moeten er geweest zijn? Ja, ze, ja van tekeningen hebben ze dat gezien. Op uh, een bepaalde stenen. En een bepaalde, dus dat, de oehoe, ja, die moet daar ook geweest zijn. Zo hebben ze dat ontdekt, zeg maar. Ja, dus, ja die Oehu die is nu alleen in Limburg nog uh, de, echt in het wild uh, zichtbaar. En uh, toevallig heb ik hem daar ook in, in, de, in de duinen bij Schorel gezien. Maar het is waarschijnlijk een uh, ontsnapt uh, exemplaar. Mm, yeah. en, uh, ik wil trouwens nog wel even iets zeggen over dat uh, struinen. Ik heb hem ook weer binnengekregen. Want ja? ik heb me aangemeld uh, via de AW... Wat was het ook weer? Geef me even de, web, ja, de, de website, website uh, dat naam. Is, ja, dat, dat is dan uh, AWD waternet.nl. Ja, en als je je daar aanmeldt... ...dan krijg je dit prachtige blad krijg je thuis. En daar staan echt zulke leuke artikelen in. En inderdaad de agenda. Heel belangrijk, hè? Dus als je zin ja. hebt om uh, een keer daar naartoe te gaan... ...dan heb je precies wanneer, waar, wat... Uh, ...en een plattegrond. Dus het is echt een superleuk ja, boekje. Ja, het is een ontzettend het leuk boekje. Ik kan iedereen aanbevelen dat, uh, om absoluut dat absoluut aan te vragen. Te te en en nu te het is gratis, hè? Je, je belt graag. je gratis aan... Ja. En je We, krijgt hebben het nu, thuis ja. We hebben nu inmiddels nummer 102, herfst ja. uh, 2019, ja. voor, ons, uh, voor onze neus. Dus je kan wel nagaan hoe ga, En er staan echt leuke bunkers en de bruine beerden. Ja. Want ja. uh, ik, ik lees hier, wie goed oplet, ontdenkt de waterleidinghuizen vol volop sporen uit het verleden. Dus ze ja. zijn zichtbaar. Dat ja, dat. ze zijn zichtbaar. Ook die lagen van, de, als je bijvoorbeeld een stuk afgraaft, dat heb je met bodemkunde, dan zie je bijvoorbeeld de humus en dan zie je weer een zandlaag, en dan zie je weer een kalklaag. Ja, en als je daar heel wel uh, in ge, gestudeerd hebt, weet je precies uit welk jaargetijden die Wat komen. dat is. Ja. Het is een prachtig verhaal. En ja. ik denk dat, uh, ja inderdaad, vraag om het boekje. Ga kijken. Het is te gek op dit moment in de ja. duinen. Ja, rustig. Absoluut. Ja. Goed. Wij moeten stoppen Gerard. We kunnen nog uren doorpraten met je. Dat weet je. Ja. En uh, je bent heel gauw weer bij ons uh, uiteraard. Uh, wij uh, willen je bedanken voor je komst. Graag gedaan. En, uh, we zien ja. je graag weer een volgende keer. En we gaan luisteren naar muziek. En dan zien we zometeen onze volgende gast. Dankjewel. Okay. Ook bedankt. One ja. one Dankjewel voor de komst. Dankjewel voor de komst. You go right and I stay left, and if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now, but don't forget there's one more round. All oh, the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out? You thought you.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 U luisterde daarna, Gus Sebastiaan, Before I Go. Voor ons zit Harmen Rijkse senior medewerker. Hartstikke jong, dus waarom senior? Ja, dat weet ik uh, ook. Maar ja. <laughs> goed, dat mag. Ja. En die komt wat vertellen over Juttershart. Vlakbij Zandvoort, de Duinen en de Zee. Een ontmoetingscentrum. Vertel. Ja, dat klopt. We zijn een ontmoetingscentrum uh, voor ouderen. En we zitten er al een tijdje. En ik merk ook wel dat wij niet zo heel erg bekend zijn nog in Zandvoort. Dus ik ben heel blij dat ik hier even aan mag schuiven om er wat over te vertellen. Uh, ja, het is een, een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. En er komen mensen die, uh, die vergeetachtig worden. Maar... Ook daarbij, het is eigenlijk een plek voor iedereen. Want dat zou ik willen benadrukken. Dat ook mensen die uh, thuis denken, nou ik voel me af en toe wat alleen. Ik, ik, heb eigenlijk, ik zou graag wat willen doen of samen zijn. Het is een plek waar je elkaar kan ontmoeten en lotgenoten kan vinden. En uh, met heel veel plezier uh, een mooie dag kan beleven. Ja, ik zie dat uh, er heel veel activiteiten zijn. Uh, wandelen, voetbal. Walking voetbal, dan wel te verstaan. Het zal niet meer zo rennend gaan. Ja. Zit, dansen, bewegen, koken, tuinieren, schilderen, zingen, uh, fietsen. Ja, noem het dus, maar op. Maar ja. dat betekent ja, ja. dat jullie een, een, ook daar weer een aantal vrijwilligers hebben die mensen daarbij helpen, ja. begeleiden? Ja, we hebben, er, we hebben er gelukkig een paar. Uh, niet genoeg. Dus nou, nu het inderdaad zegt uh, bij deze oproep: inderdaad zijn er nog mensen die ze graag uh, zouden, wat zouden willen helpen, dan, uh, dan uh, hou ik me aanbevolen. Maar we, we hebben een heel breed scala aan activiteiten. En uh, het leuke ervan vind ik dat we dat samen met, uh, met de mensen bedenken met elkaar. En uh, soms dan gooi ik wel eens dat in de lucht, zullen we eens een keer dit of dat proberen en dan pakt het goed uit. Ik heb laatst bijvoorbeeld een uh, salsa-dansleraar gevonden en die was heel erg enthousiast. En die zei: Nou, ik zou zo graag dat een keer bij jullie willen doen. Ik zei: Nou ja, het moet wel op, op een stoel kunnen, want niet iedereen kan staan. Nee. Nou, hij maakte er zo'n enthousiaste uh, verhaal van. En iedereen was zo blij dat ik. Nou, dan nou kom volgende maand nog maar weer een keer terug. Dan gaan we salsa dansen. Dus ja. zo op die manier ja, ja. gooi ik er af en toe iets nieuws in. En, en soms kan het. Ja, en en dansen is ideeën. ook uh, iets wat gewoon iedereen kan, omdat cool. het gewoon. En je kunt zelfs op een stoel kun je ja. gewoon lekker een beetje bewegen. Klopt. Ik denk dat als je die muziek hoort, dan ga je vanzelf. Dan bewegen. ga je al bewegen. En ja. dan ga je handen in de lucht. En, uh, ja, en dan zie je iemand die dat positief begeleidt. Fijne, fijne activiteit. Maar, maar zitten jullie nu in Haarlem of zitten jullie in Zandvoort? Ja, we zitten eigenlijk op meerdere plaatsen. Uh, kenner mijn hart is best wel een grote organisatie. Uh, ze hebben grote van zorglocaties en ze hebben ook, en ook, en ook Ah, Dus jullie Maanen, zijn zeg maar van, een, van het kennen mijn hart. Juist, Ja, oké, okay, Nou begrijp ik het ja. ook, want je hebt natuurlijk ook de zandstroom. Hè? De zandstroom ja. is van zorgbalans. De zorgbalans, inderdaad. En het, is, is dat een beetje hetzelfde of, of is het, ja. kun je dat een beetje ja. vergelijken? Ja, ja eigenlijk we hebben we hetzelfde doel. Want de gemeente wil graag dat we ons openstellen voor ouderen met vergeetachtigheid of kwetsbaar en eenzaamheid. Maar uh, je merkt in de praktijk dat zij het gewoon anders doen dan wij. Het is daar, uh, wij, wij, hebben, wij kiezen er bijvoorbeeld voor om wat meer een programma uh, te hebben. Um, en dit is daar iets, misschien iets dynamischer of expressiever en wij hebben gewoon wat, ja, een andere ik, zel, ik wil me niet zeggen dat het beter of anders is mensen vinden het gewoon bij ons ook fijn omdat het daar wat gezellig is of dat ze ja. daar uh, activiteiten mogen maar doen het is zijn. mooi dat, we, dat er, dat er uh, verschillende uh, dingen nee, ik uh, fijn. bestaan samen. we zien ja. elkaar ook al een paar keer per jaar en dan babbelen we wat en, we, en soms dan past een deelnemer wel bij ons die niet bij haar past ja, en precies. andersom en dat is nou juist dat zo leuk is mooi. van het kleine Zandvoort dat je fijn ja. met elkaar kan samenwerken ja. en we, vinden, we weten elkaar te vinden ja. En dat, dat, dat geldt ook voor de activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de locomotief op vrijdagmiddag. Klopt, ja. in de, de, ja. Het is in de blauwe tram. Klopt, ja. En daar komen we ook nog het Café tegen. Ja, dus ja, ja. Uh, ja, goed beschouwd uh, als je het... Alles wat je vergeet, maar als je dat niet vergeet, ben je eigenlijk de hele week onder de pannen als je het leuk doet. Ja, klopt. Ja, je kan hier in de hele... Je kan elke dag van de week zou je hier iets, iets fijns kunnen doen. Nee, ja. Ja, ja, ja, ja, mooi ja. is dat. Hè? Ja, ja. Ja. Hoe mooi is het dat zo'n klein dorp waar heel veel mensen van zeggen... nou, er is niets te beleven daar in de winter, want het is een dooie boel. Ja. Ze hebben geen idee. Nee, klopt. Er ja. is zoveel te doen hier. Er is hier. heel veel te doen, ja. Ja. Dat, dat vind ik wel heel mooi. Ja. En ook, ook dat het niet alleen maar voor de bruisende jonge mensen is. En het strand en activiteiten en nou ja, dansen op het strand. Maar dat de oudere mensen ook gewoon mee kunnen doen in die activiteiten. Op hun een, eigen niveau. Op hun eigen niveau. En dan kunnen nog heel veel lol uh, beleven met ja. elkaar. Ja, ja wij, hebben, wij hebben elkaar gezien op het plein bij de Blauwe Tram. Ja. Toen uh, Mieke en Ger Groenendaal uh, met nog een meneer samen aan het uh, oh ja, ja. spelen waren. een voorbeeld ja, ja. Ik, heb, uh, ik, ik kan af en toe een bus uh, gebruiken. En dat noemen we dan de Juttersbus, want het, uh, we gaan natuurlijk even met elkaar op stap. En dan zoeken we een leuke plek uit, in dit geval was er een optreden... En dan, hup, stap maar in de bus en dan gaan we erheen. Ja. En ik, of, ik heb als vaker de bus en dan zeg ik, nou, waar hebben jullie zin in? Waar, waar, waar willen we heen? En het mooie is, dat de mensen willen vaak naar het strand. Want dat is dus, dus, waar, ja. als je in Zandvoort woont en je kan dus niet meer naar het strand, ja. dan is dat een groot gemis. Ja. Dus dan maak ik iedereen heel blij. Nou, dan gaan we even een, uh, rijden over het kopje van Bloemendaal. We rijden een rondje. Ja. En we daarna lekker een bakje doen op het strand. Ja, ja, ja en dat kan blijken. hier ook. Want je ja. hebt hier een aantal uh, strandtenten die dan ja. ook permanent zijn in de winter. Waar je met de bus naar beneden kan. Klopt, en ja gewoon dan naar binnen kan Ik zonder zet hem problemen neer en, uh, en we ja. stappen voor de deur uit. Geweldig ja, is dat. Is ja. ja leuk. Ja, ja. Zeker. Ik zie dat uh, jullie ook uitgebreid stilstaan bij de Sint, bij kerst, uh, jaarlijkse barbecue. Er worden taarten gebakken en er is elke vrijdagmiddag een bol. Ja. Ook ja. ja, we sluiten de week altijd gezellig af en dan uh, nodig iedereen uit. Dus de deelnemers van de club uh, nemen vooral iemand mee, uh, ja. hè, bijvoorbeeld uh, je partner of misschien iemand van je familie. En uh, ja, ik eigenlijk zeg wat, we zijn altijd open, iedereen is welkom. En gisteren sloot een kleinzoon even aan van, die kwam even ze open langs. Ja, dat vind ik dat is gezellig. Ja, dat dan is zit mooi. je met elkaar aan tafel, een ja. kleinzoon komt erbij. En dan, en dan doe je eigenlijk ja. al zover van tevoren laten zien in de maatschappij wat er is. Want vaak is het een beetje zo apart, hè? Die ja. oudere mensen die, ja. Nou ja, die ja. zijn een beetje ingewikkeld. En, uh... nou ja, weet je wat ik denk, af en toe denk ik, het is ook wel een beetje een gevoel van ik denk die laatste fase van het leven, waar we allemaal doorheen moeten, hè, die, die zitten we een beetje weg te moffelen. Ja. Als het toch niet meer zo, uh, niet meer ertoe doet, of zelf je niet meer belangrijk bent, of als je niet meer meedoet. Ik vind het heel belangrijk om die fase in het licht te zetten en met elkaar mooie dingen te doen. En ook vooral te belichten, wat kunnen we nou nog wel? In plaats van, wat kunnen we allemaal niet? Ja. En we mogen erover hebben. Het is wel een gespreksonderwerp aan tafel ...af en toe is er ook een vloeit er zeker een traan heb je een, een onderwerp te pakken... ...dat oh, is wel even moeilijk of pijnlijk en op het volgende moment dan lach je er ook weer om... ...want je moet met elkaar door ja. en, uh, en ik wil graag dat, uh, ja, dat we daar wat positiever naar gaan kijken... ...en dat, die, uh, dat de laatste fase waar we allemaal een keer doorheen moeten of dat je iets moet loslaten... ...ja, het ja, is goed om daar wel naar te kijken en dat niet zo uh, onderbelicht te laten... De mensen die zeg maar bij jullie aansluiten of bij jullie zijn, zijn dat mensen die nog thuis wonen of zijn dat mensen die al in bijvoorbeeld een verzorgingssituatie wonen? Dat is een goede vraag, ja. We zijn uh, er echt voor mensen die thuis wonen. Dus iedereen die nog thuis woont en denkt van nou, ik uh, zou graag willen mensen willen ontmoeten of uh, ik, ik heb last van mijn vergeetachtigheid en ik kom op mijn kaartclub, ik kan niet meer meekomen. Dan is er nog een plek waar je nog wel uh, mee kan doen en ja. waar je er wel nog echt toe Ja, doet. want die we moeten lange tijd. Ja. Thuis blijven. Dus het... Ja, we moeten allemaal langer thuis, want we hebben geen keus. Ja. En, uh, en dat heeft ook iets moois. Want daardoor uh, mag je dus ook hoef je, je ja, die, die, die, die hoeft niet, met, niet meteen opgenomen te worden. We houden het langer vol met elkaar. En tegelijkertijd is dat natuurlijk af en toe best wel een inspanning om dat goed met elkaar te regelen. Ja, maar ja we werken ook samen met de wijkverpleging en de huisarts. Iedereen, ik ken natuurlijk iedereen in, uh, in Zandvoort die uh, met ouder omgaat want je moet op een gegeven moment ja als het steeds moeilijker thuis wordt moet je een heel mooi net netwerk verzamelen om, ja. om, om het voor elkaar te krijgen zeg maar ik hoor je zeggen dat het over het algemeen mensen zijn die nog wel thuis wonen of een, allemaal, hè, uh, allemaal. Wonen, ja. maar ik, ik kom met enige regelmaat in, uh, in uh, hoe heet het huis aan de duinen ja. ik kan me voorstellen dat daar ook mensen zitten die dit soort dingen graag zouden mee willen ja. maken want ja. Uh, ik zeg niet dat er daar niets gebeurt. er gebeurt ook van alles. Ja. Maar dat gaat niet zo ver als wat hier gebeurt. Nee, dat klopt. Het is, dat is ook af en toe wel een beetje last. Op een gegeven moment is iemand opgenomen en ja, uh, is een beetje een technisch verhaal. Maar dan komt iemand in een andere vergoeding en dan kom je in de WLZ terecht. Vanuit die vergoeding uh, moeten ze gewoon in binnen de huis in de duinen moeten ze gewoon activiteiten aanbieden. En als je dan buiten deur ook activiteiten gaat uh, afnemen, die vallen dan weer onder de WMO vanuit de gemeente. Ja, dat wordt dan een, dat noemen ze een dubbele verstrekking en dat kan dan niet. Ja. En ja. De, en tenzij mensen het zelf kunnen betalen. Ja, het is, dat is een lastige kwestie. Ja. Uh, maar helaas dan moet je ergens een keer zeggen. Ja, dan, dan, dan kan het dus niet meer. Dan nou is het ook zo komen. dat in het ja. Huis in de Duinen en in de Bodaan. Wordt natuurlijk ook best wel heel veel georganiseerd. Ja, Absoluut. Nee, maar dat en, en zijn zijn ook. Er, ja. Ja. Ja. Ze hebben daar activiteitenbegeleiders. Ze hebben daar ja. ook een nou. programma. Doen ze ook hele leuke dingen. En dat is ook zo. Maar het is soms even wennen. De overgang is soms. Uh, daar moeten we ook ons best voor doen. Om een uh, warm overdracht, zoals dat heet, uh, te realiseren. Dat je even met iemand meegaat. Even uitlegt naar nou, deze persoon. Zit sowieso zo zo in elkaar. Uh, dat en dit hebben wij gezien. Uh, ja, dit, is, uh, dit vindt deze meneer of mevrouw fijn om te doen. Dat ja. we daar ons best voor doen, dat vind ik heel belangrijk. Ja, je kunt het met elkaar ook doen. Hè? Je kunt ook, ja. zeg maar, ja, als je inderdaad uh, overleg met elkaar hebt, dan uh, misschien dat er vanuit een andere perspectief dingen aangeboden kunnen worden. waarvan zij misschien niet gedacht hebben. Dat, nou, die persoon vindt dat ook leuk. Ja, klopt. Ik heb gemerkt dat iemand heel erg graag actief is en graag iets wil doen. En uh, niet, uh, dan is het belangrijk dat ik dat ook overbreng aan, die, uh, aan, uh, aan mijn collega's in, uh, in de woonzorglocatie. Ik zeg, deze dame moet je nou vooral echt lekker ja. laten helpen met tafeldekken of opruimen. Ja. Want daar wordt ze blij van. Want ja. dan voelt ze zich gezien en gewaardeerd. En dat is natuurlijk het punt. Ja, ik, ik, blijf het, ik, ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Ja. uiteraard klopt het. Maar ja. ik blijf het toch een beetje gek vinden dat mensen die binnen eenzelfde organisatie geholpen worden, of hoe je dat ook wil zien... Ja. binnen dezelfde organisatie verzorgd worden... Ja. niet van het ene plekje naar het andere plekje kunnen wippen. Ja. He, want ik zie hier dingen... waarvan ik denk, van, nou, dat doen ze in Huis aan de Duinen niet. En dus, dat lukt niet. Of dat kan niet. Of wat ja. dan ook. Ik heb ja. van de week heb ik zitten kijken. En toen waren ze met een ongelooflijk leuk spel bezig. Op een heel groot scherm. Touchscreen. Ja. En uh, daar moesten spreuken aan elkaar geplakt worden. En er werden allerlei dingen gedaan. En dan, dan zie je hoe mensen op een ontzettend leuke manier daarmee bezig zijn. Ja. Ja. Ja, ze weten, sommige dingen weten ze niet. En ja. daar zitten ze achter elkaar oude spreuken aan elkaar te plakken. Ja. En dat ja. is zo ontzettend leuk om ja. te horen. Maar ik zie hier dus bijvoorbeeld dat, dat koken. Dat, hier, dat schilderen. Ja. Ja, dat kom je ja. daar niet tegen. Ja, ja, ja. Dus ja. waarom niet binnen één organisatie zo af en toe die dingen ook eens bij die mensen brengen? Want ik weet zeker nee. dat ze dat leuk vinden. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is af en toe ook een, een, lastig om om te gaan. Tegelijkertijd denk ik wel dat mensen die op een gegeven moment uh, aan een opname toe zijn, ook wel die veiligheid van, de, van die plek nodig hebben en daar, uh, daar hun eigen uh, hun activiteiten ook heel fijn kunnen ervaren. Um, maar soms heb je ook wel eens iemand die toch heel graag nog uh, bij ons zou willen komen. Ja, dan, dan, dan moet je heel kijken hoe gaan we dat oplossen. Ja. Ik heb die vraag inderdaad ook wel eens neergelegd uh, bij mijn leidinggevende. Van, kunnen we hier niet iets mee? Dus ik, ik ben het eens met je punt dat het af en toe een, een ja. gevoel is wat, wat het oproept. Ja, want als ik zie, als, als we huis aan de duinen, als die mensen gewoon uh, het dorp in ingaan, hè, met de vrijwilligers mee, ja, dat ja. is gewoon feest. Ja, ja. Dus als ze daarin ja. gaan, kunnen ze ook even naar jullie toe rijden. Klopt. Ja, ik werk ook heel fijn, bijvoorbeeld, met de activiteitenbegeleider van uh, Huis in de Duinen samen. we delen samen de bus. Dus ik hou hem ook op de hoogte. We hebben iets heel leuks. En als ik iets heel leuks heb in de, bij ons in de grote zaal, waar hij ook aan kan haken, dan kan hij, mag hij altijd komen met een bus met een paar mensen. Dus in die zin werken we wel met elkaar samen om de oh, okay. activiteiten te delen. Wat is jullie basisadres? Wat is, waar is oh, ja. het? Nou, uh, we zitten in Huis in Korst verloren en uh, de, de, bijna alle Zandvoortes kennen het wel. Dus ik de, Hik, op de, op de Hik voor de VR. Ja, we, we zitten in Hik aan uh, Burgemeester Nawijnlaan. Ja. We zitten beneden en uh, we hebben een grote tuin eromheen. En, uh, ja, ja, onze, het is natuurlijk een onze super plekje toe. ook ja. he, daar. Ja. Zullen we nog even terugkomen op de vrijwilligers? Volgens mij is bijna elke zandvoort tegenwoordig een vrijwillig. Ja, ik dus heb geloof ik eh, al... Dus er zijn er nog er een er paar vrienden. niet. Ja. Zijn er nog één of twee te vinden? Ja, ja. Waar, waar kunnen ze zich aanmelden? Want het is natuurlijk best leuk om, om misschien ja. hier ook aan mee te doen. Ja, um, ja ik, we hebben natuurlijk ook een mailadres. Ik weet niet of dat handig is. handig. Ik heb ook gezien, want als je naar kennermehart.nl gaat... Ja, staan dan, op, dan staan jullie ook op. En dan kun je daar, uh, uh, ontmoetingscentrum Juttershart, uh, er is een e-mailadres, e juttershart.nl. Ja, ik denk dat als ze zich daar uh, uh, melden ja. met hun gegevens, zo van ik zou wel de vrijwilliger ja. willen worden. Er is ook een telefoonnummer, zie ik, 0643394465. Ja. Ja. klopt. En uh, wat ik zou toevoegen, wij, zijn, wij vinden het heel leuk als mensen zomaar spontaan langskomen. Je hoeft je niet van tevoren te melden. Kom gewoon lekker binnenlopen bij het ontmoetingscentrum. Drink een kop koffie. Om tien uur hebben we altijd koffie, op maandag tot met vrijdag. En ook als je vragen hebt, voor mij, ik denk dat mijn vader of moeder dit misschien fijn zou kunnen vinden. Dan zijn ze altijd welkom om elkaar even ja. aan te wippen. En ter plekke dat met, uh, met ons, volgens mij. Ja, en, en dus zoals we dat ook zien bij, uh, uh, hoe heet het, uh, bij Leontien... Uh, de oudere mensen kunnen ook als vrijwilliger komen. Zeker. Ja. Hè? Want ja. dat, is, dat is zeg ja. maar uh, de, de ik... mooie insteek cool. van het verhaal vind ik. ik, ik, ik kijk altijd, we kijken altijd heel graag van wat kunnen mensen nog wel. En als mensen graag willen helpen met, uh, met, met, een, uh, met opruimen, huishouden of in de tuin werken ja. of timmeren. Ja, we kijken altijd wat mensen wel kunnen. en Kom maar. Om binnen en ja, heel precies. graag helpen, we helpen ons mee om er een mooie dag van te maken. Nou, hartstikke goed. Een Bij, prachtig een, verhaal. Ja, een en, heel en, mooi verhaal. Als je het even vergeten bent, als je googelt naar Jutters Hart. Ze staan bovenaan. Nou, ja. <laughs> Dank je wel voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Goed. We gaan muziek luisteren en daarna het nieuws. En dan zijn we straks weer terug. Tot straks set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was some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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kruik bij het NOS-journaal. Op het aantal snelwegen in het noorden staan lange files door demonstrerende boeren. Ze voeren straks actie bij een aantal provinciehuizen... ...na een oproep van boerenorganisatie LTO Noord. Die heeft de 14.000 leden opgeroepen om vanaf 12 uur... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.